ongans. Iedereen gaat leuke dingen doen. En wat ga jij doen? Niks. Ik moet het rapport gaan lezen. Kijk vanavond 5 over 11. NOS Nederland 1. Goedemorgen. Als u dit geluid dit jaar nog niet gehoord hebt... dan heeft u uw hoofd nog niet uit het raam gestoken... Hij zit het hele jaar in Nederland, maar laat zich vanaf eind januari steeds duidelijker horen. De kolmees. Onmiskenbaar. Hoewel onmiskenbaar. Zelfs Nico de Haan kan niet goed uitleggen hoe een kolmees zingt. Een volwassen vent kan wel tachtig verschillende liedjes op zijn repertoire hebben... waarmee hij niet alleen ons mensen, maar ook mede kolmezen fopt. Ja, dat is weer een heel ander duintje. Als indringers zijn territorium betreden... dan laat de koolmees razendsnel vele duintjes door elkaar horen. Waardoor de indringers denken dat het wemelt van de mezen... en snel op zoek gaan naar een rustiger gebied. Tip van Nico. Als u een vogel hoort zingen en u weet niet welk het is... verdenk dan de koolmees. Grote kans dat het een van zijn tachtig liedjes is. Ja, goedemorgen, welkom bij Vroege Vogels. Met een uitzending waarin vreugd en verdriet, feest en eventueel droevig afscheid zich aaneenschakelen. Zo gaat het in de natuur. En zeker in een land waarin ieder stukje grond, akker en beekoever gedeeld moet worden. Mens, flora en fauna. Soms gaat het hand in hand, maar vaker zitten ze elkaar behoorlijk dwars. Neem nou de kuifleverik. Zelf geen gemakkelijke heerschap hoor. Maar de mens maakt het hem ook niet eenvoudig. En nu staat hij op het punt van verdwijnen. Wie hem nog ergens ziet of hoort, die mag het zeggen. En bijvoorbeeld bellen met de Venolijn, die dit weekend precies tien jaar bestaat. En dat vieren wij hier in het capitool met dokter Venolijn Arnold van Vliet... en vijf van de meest actieve waarnemers en bellers. Een aantal zit hier al aan de koffie. Dat wordt dus een feest der stemherkenning. Vandaag zit ik hier nog alleen achter de presentatiemicrofoon... maar we hopen dat Lisa volgende week weer van de partij is. Tot tien uur zijn wij Vroege Vogels. Het was het Allegro molto. Het concertino in C groot voor pianoforte en strijkers van de Duitse componist Joseph Haydn. Ja, nog zo'n prachtig vogelgeluid. Net hoorden al de kolméis en laat dit geluid maar even goed tot u doordringen. Want dit geluid gaan we binnenkort hoogstwaarschijnlijk niet meer horen in Nederland. Het is het gezang van de kuifleverik. De soort staat op het punt van uitsterven. De laatste twee vertegenwoordigers van deze soort zijn nog te vinden... in de buurt van Venlo, aan de rand van een industrieterrein. Langs de snelweg, bij een benzinepomp en een parkeerplaats. Nou, daar is zoveel lawaai dat het geluid van de vogels... nu al nauwelijks meer te horen is. Henny Radstaak is met Harvey van Diek van Sovon Vogelonderzoek Nederland... op zoek naar deze allerlaatste twee kuifleverikken... op een weinig romantische plek moet je kijken waar je ook staat. Hier staat hier bij auto's. Je staat bij een benzinestation. Je staat bij een restaurant. En langs de snelweg. langs de, in de snelweg, industrieterrein. Ja, wel mensen af en aankomen. En er zitten dan de laatste twee kuifleveringen van Nederland. Waarom hier wat zoeken ze hier? Ja, dat is voor iedereen een vraag. Nou ja, het is de enige plek waar ze waarschijnlijk nog denken dat het een normale habitat is, een normale leefomgeving is. Hoezo? Nou, het is kaal en open en uh, schaars begroeid en daar houden Kuifleuweriken erg van. Er ja, zijn wel meer plekken in Nederland te bedenken ja, dan uh, hier bij een ja, benzinepomp. Ze hebben hier ooit gezeten en uh, daar komt iets aan, daar vliegt iets. Wat is dat? Nee, daar gaat iets in een dompje zitten. Nee, dat is hem niet. Kuifleeuwerik is een extreme standvogel. Die zit op zijn plek en die blijft op zijn plek en die gaat niet meer weg. En uh, ja, er komen geen, uh, geen aanvullingen vanuit het zuiden om uh, tijdens de trekperiode om nieuwe, nieuwe aanvoer te krijgen. Dus alles wat hier zit, dat dooft langzaam uit. Ze lopen hier uh, dus eigenlijk hun laatste dagen te slijten. Want het is niet helemaal duidelijk of ze nog, uh, of ze nog kunnen broeden. Want het zijn wel twee exemplaren. Maar het is niet helemaal duidelijk of het nou twee mannetjes zijn of twee vrouwtjes. Dus uh, nou ja, en ze hebben al een paar jaar geen jongen meer voortgebracht. Maar ja, veel mensen die hier gaan tanken, die, uh, ja, die zien nog een grijs vogeltje op het, uh, op het beton lopen, en op de afstand lopen. Is dat een beetje de weg? We lopen in de weg, ja. ja zo gaat het hier, hè. het is druk. En wat ze ook doen is dat ze heel vaak op dak zitten. En dan zitten ze een paar op het dak en dat zien ze ook niet. Maar dan gaan ze gewoon weer op de tegels Op het tegels dak zullen. van uh, de benzinepomp hier? De, ja, op het dak van de benzinepomp gaan ze dan zitten en dan uh, vliegen ze naar beneden. En lopen ze wat rond te scharrelen als, als een soort muisjes. Ja. En je denkt, ja, wat moet je hier? Maar ja, dit is echt de enige plek waar ze nog, uh, voor zover op dit moment weten waar ze nog zitten. En uh, dat maakt het wel een heel triest verhaal, hoor. je denkt dat... Uh, dat in de Kuifleverik uh, ja, uh, 19e eeuw en tot halverwege de 20e eeuw behoorlijk een uh, aantal was aan het toenemen was. En uiteindelijk met het uh, topscore van iets van uh, 5000 tot 10.000 broedparen. En in de jaren 70 is het denk helemaal naar meer geklapt. Is het echt uh, nou, dramatisch achteruit gegaan. Hoe komt dat? In Nederland is het steeds volgebouwd, gebouwd en dat is natuurlijk in eerste instantie ook su su su succes geweest van de, van de Kuifleverik. Ze houden van de kaalslag, ze houden van zand, uh, zandbult, ze houden van schaarsbegoede treinen. En uh, vroeger was die huizenbouw, dat ging veel langzamer dan tegenwoordig. Dus in de jaren 50, 60, 70 ging die huizenbouw, dat werd een woonwijk gemaakt. Maar dat ging niet zo heel gestructureerd. Dat lag een aantal maanden, lag dat braak. Daar werd weer wat gedaan, en werd langzaam werd dat opgebouwd. En dat is ideaal voor kuifleurik. Maar tegenwoordig, de laatste tientallen jaren, zijn die, is zijn die huizenbouw, die, die, die wijken zijn op het grond gestampt. En dat gaat met zo'n uh, geweld en zo'n snelheid, dat de kuifleurik daar niks meer te zoeken heeft. Hoe weet je dat dit nu nog de enige plek is in Nederland waar ze zitten? Nou, wij volgen natuurlijk ook, als volgelaar zijn, natuurlijk volg ook wel de waarnemingen die op Waning.nl binnenkomen. En eigenlijk vanaf september heb ik al, ik heb nog even gecheckt, heb ik al geen verkuilwerken, uh, meldingen meer gezien van andere plekken dan alleen maar van uh, deze plek. Een groot station, er staan veel vrachtwagens te tanken bij Venlo. Ja, het is natuurlijk uh, vlak bij de grens. We lopen nu richting uh, douane kantoor. En je vraagt je nou wat zoeken ze dan hier? Ja, ze zoeken uh, ja. zaadjes, insecten, uh, alles wat ze kunnen vinden. Maar het probleem is, ze zijn ook grijs hè, dus als ze tussen die steentjes weer zitten... Ik zie je ze haast nou, niet, hè. Nee. Tussen de parkeerplaatsen... Nee, stukjes nee, stukje grind, een grote stenen. De laatste jaren waren het stukken 5, 6, 7 zo. Op en, deze plek? Uh, op deze plek ook, ja. Dus echt het laatste bolwerkje. En uh, ja, nu is hij uh, gewoon gereduceerd tot 2. Hadden we dit nou kunnen voorkomen? Nou, denk ik niet. Het is een soort die echt zo specifieke uh, eisen stelt. En dan nou is het wel zo dat het wereldwijd met de man niet slecht gaat. Alleen in Europa, Noord-Europa, is hij gewoon eigenlijk verdwenen. En uh, hij trekt zich weer terug zeg maar, in zijn normale, meest geschikte habitat. Dus in Zuid-Europa, Mid-Zuid-Europa. En hij zit op heel veel delen van de wereld. Zit hij er? Nou, honderdduizenden uh, exemplaren. Alleen ja, als Nederland had je. Dit soort plekjes wat meer uh, kunnen beschermen en meer uh, uh, kunnen handhaven. Want wat ook gebeurt in de dorpen en steden, op het moment dat er een, braak, een braak liggend stukje is, dan wordt er tegenwoordig een park van gemaakt. Ja. En vroeger bleef het gewoon braak liggen. Kaal, er gebeurde niks, dat bleef een aantal maanden, jaren zo. Maar nu wordt er een park van gemaakt en daar hou ik ook niet van. Maar het is wel totaal geschift dat dit bizarre plek hier bij die benzinepomp, bij die hamburgertent, bij de douanegebouw in de Oksel van snelwegen met dat langsrazende verkeer, dat dit nou het allerlaatste plekje in Nederland moet zijn... Ja, waar de ja, zeldzame ja. ik nog zit. Ja, het is triest, het is absoluut uh, ja, het is treurig, maar waar, ja. Het feit dat dit het allerlaatste plekje is, dat maakt het wel heel bijzonder zuur, ja. ja. Want hoe erg is het nou, als die weg is in, uit Nederland straks, ja, als die weg wordt... blijkt te zijn? Ik vind het zelf uh, een, een drama, ik vind het zelf heel erg vervelend. Ik bedoel, ja, als vogelaar wil je natuurlijk zo lang mogelijk genieten van al het moois wat er in Europa en Nederland te zien is... Als je dan ziet dat er in de tijd dat je aan het vogelen bent, lekker aan het genieten bent van de natuur, dat een bepaalde vogelsoort uitsterft, eigenlijk voor je, eigen, voor je eigen ogen, ja, dat maakt het wel, uh, dat, dat doet me wel heel veel, ja. Ja, dan hebben we toch echt, uh, ja, dat hebben we al niet goed gedaan. Maar ja, aan de kant, wat kun je eraan doen? Kijk eens. Oh, ik zie ze, ja! Nee. Ja, ja, ja, ja, Dat weet je niet. Daar bij het woordje kom, daar onderaan, ja. daar lopen ze. Met die vrachtwagen? Ja, die vrachtwagen zie je ze lopen. Nee. Dat is aan het eind, zie je dat een wit paaltje? Nee, Onder links. Die... Daar, daar hebben ze. Op het einde van die ja. Kijk, Zip, ze vliegen ja. op. Ah. Ja, nee, gaat goed. Wat zijn ze? Ja, ze zitten nu een paar meter verder oh, joi, joi. Ik krijg Ik krijg een beetje kippenvel, Hennie. Dat klinkt een beetje stom, echt? maar ik krijg echt kippenvel nu. Ik denk, jezus, daar zijn ze nou. gewoon. Ja. We, waar We hebben ze gaan. gewoon. Geweldig, ze zitten er gewoon. Even kijken, ja, hoor. Ze lopen op het randje, op dat st stoeprandje. Net onder de andere ja? kant van de auto. Even een beetje bukken. Oh, dan kan Jeet je er onderzoek kijken. Ja. Dit is al een bijzonder moment, hoor. echt een bijzonder moment, dit. Ja? Hoe voel je je nou? Ja, ik voel me heel blij. Nou, blij en ook treurig. Maar ik, ja, ik, doe het doet me heel veel. Echt veel. Ik het echt, uh, ja? het ik kan me gewoon raken, ja. Ik zie ze weer. Ja? ja. Wat heb je ze? Uh, rechts van de container. Een kleine containertje. Zal ik ja? Even jou de oh ja, ja even ik, zie, ik zie wat rond, uh, nou, Ik zie er ja. eentje. Ja. Ja. Even kijken. <laughs> Rustig. Harvey is... raakt helemaal opgewonden nu. Ja, het is toch nog wel een musklicht af? Ja, ik zie hem, ja. Gaaf, hè? Ja, je ziet prachtig, die kuifjes, hè? Ja. Kan, ja, dat missen? Het, kan nee, echt niet nee, missen. Nee, dat is echt een kuiflewerik. Uh. Tjonge. En ja, je is... maakt gewoon iets bijzonders mee nu. Ja? Ja, over vijf jaar... Zit hij niet meer. Zit hij niet meer. Over twee jaar misschien, misschien volgend jaar wel niet meer. zijn ze gewoon weg. De laatste twee van Nederland. Tjonge, dat loopt ze gewoon op meter op 30, 40 van ons vandaan. Lopen gewoon twee kuiflewerikken. Wat beetje emotioneel van, hè? Dubbel gevoel, ze lopen daar gewoon, ik, ik ben er, we zijn er getuige van, maar ah, je weet gewoon dat het er afgelopen is, dat kan... daar geen, geen, geen aanwas komt, dat nee. weet je gewoon. Kijk, ze, gaan, ze, ze blijven ook bij elkaar. Ja, ze blijven echt goed bij elkaar, ja. Lijkt en ze er... gaan ook niet 500 meter naar links, of naar rechts. Nee. Ze zitten in deze, deze omgeving. Lijkt, het gewoon. lijkt er wel stelletje, je zou toch ja. zeggen het is mannetje in vrouw. Ja, dat zou je hopen, als, dat, niet te zien, hè? dat er nog een klein spandje <laughs> hoop is. Vijf oh, vijf vliegt op, vliegt op. Ah, hier, kijk, ga kijk, kijk, ja, kijk, gaan ze vlak voor ja, ja, ja, je lens. Ja, cool. Nou, heb je je camera niet klaar? Wel. Nee, maar nu gaan ze weer zitten. Ja, kom maar. Ik heb hem nu. Ja. Ik heb hem. De linker heb ik. De andere staat net achter het ijzeren hekje. Dit doet me toch wel wat hoor, verdorie. De nocturne nummer 5 in Best Groot van de eerste componist John Field. Uitgevoerd door Michael Krukker op piano. En daarvoor hoorden we natuurlijk een emotionele Harvey van Diek. En Henry die Radstaak daar op dat uh, op terreintje bij die benzinepomp. Kijkend naar de twee laatste kuifleverikken. Uh, inmiddels uh, hebben we hier in het capitool een soort uh, venolijnparade. Uh, Alle bekende stemmen van de venolijn uh, hoort u straks langskomen. Er zit al een heel rijfvraat en Willy Broders. Die zit me lachend aan te kijken. Die is er. Annette Essink en Hans Gartner. En, en Kees Moeilijker is ook binnengekomen voor zijn column. Die hoort u ook pas straks. Kees Moeilijker natuurlijk altijd geïnteresseerd in vreemde en zeldzame en bijna uitgestorven dieren. Dus die zat al lekker baardend, lekker lessend te luisteren naar die kuifleverikken. Want die heeft uh, graag in het uh, Natuurhistorisch Museum in Rotterdam we gaan eerst naar het kabinet. 56.000 nieuwjaarskaarten als protest tegen het natuurbeleid van dit kabinet. Daarmee stonden leden van Vogelbescherming Nederland, staatssecretaris Henk Bleker van Natuur, op te wachten in de hal van zijn eigen ministerie. Het moet anders, vinden zij. Zeker voor vogels die afhankelijk zijn van het boerenland. Want daar is de natuurwaarde dramatisch achteruit gegaan. Jeannette paramaar Paramoor zoekt ze op in Den Haag en praat met Kees de Pater... woordvoerder van Vogelbescherming. Ja, is het landje in het oh, leuk. Kees, je ziet je? allemaal prachtige Een Rood t-shirt, fluitje om de nek, geel petje op. En we staan hier in een landschap, hè? Ja, we staan vlak voor een landschap. Hebben we opgebouwd hier in het ministerie van Eli, zoals dat heet. Een rare hè? naam, hè? Hele rare naam, ja, ja. En dat gaat dan over natuur, in ieder geval. Ja. Maar het is een prachtig landschap. Een weide landschap is het. Precies, maar niet zomaar een weide landschap. Een weidelandschap landschap zoals het eigenlijk echt moet zijn. Vol natuurwaarde, prachtige bloemen voorop, landende grutto, ganzen in de lucht en een uh, aantal lepelaars. En dat willen u aan uh, staatssecretaris Bleker laten zien, hè, dit landschap, met de boodschap? Met de boodschap, geef vogels een natuur toekomst. Vandaag bieden we de 56.000 en 56.031 om precies te zijn, nieuwjaarswensen aan Bleker aan. En al deze mensen maken eigenlijk duidelijk dat het kabinetsbeleid zoals dat nu is, slecht is voor natuur, slecht is voor vogels de kwaliteit die de Nederlandse natuur moet hebben, vooral de grote gebieden zoals de Waddenzee, IJsselmeer, Westerschelde, die kwaliteit met het huidige beleid, met het huidige budget, zal het niet krijgen. En dat betekent, kan behoorlijke klappen betekenen voor trekvogels. Maar er zal ook onvoldoende geïnvesteerd gaan worden in boerennatuur. Want Bleker zegt weliswaar dat hij vindt dat de boeren het zo goed moeten doen en kunnen doen. Maar als je kijkt dat er tegelijkertijd niet vol ingezet wordt om al het geld wat er uit Brussel voor boeren komt, ook nu echt eens te gaan inzetten voor natuur, dan zie je dat het een een beetje een holle frase is. Ik details, dat uh, Bleker zelf natuursubsidie heeft ontvangen. Ja, laten we hopen dat dat een aanmoediging aan hem is... om de natuursubsidies toch door te zetten. Omdat hij zelf eens een achtertuin kan zetten... dat het veel waardevols uh, kan opleveren. Ik ga het hem straks even vragen. Oké. Okay. En de lepelaar? Ja, die maakt uh, geluid ook niet een fluitje. Even kijken hoor. Zoiets. Fred Wouters. Dag. Fijn dat u gekomen bent. Ik ga u zo meteen aanbieden 56.000 reacties. Om aandacht te vragen voor natuur in Nederland. Boerenlandvogels. Niet als doel op zich, maar als indicator voor een kwaliteit van het landelijk gebied. die ons allemaal ter harte gaat. Ruimtelijke bescherming. En om dat te onderstrepen lijkt het mij goed om u voor de treffenzaal. want dat was een nieuwjaarswens aan het hele kabinet. Voor, aan, eigenlijk aan Mark Rutte. En ik neem aan dat u namens het kabinet ja. uh, dit graag aanneemt en in de Trevenzaal een plikje wil geven. Ja, ik zal het vrijdag meenemen. Mag ik dat dan zo voor de foto even aan u uh, okay. overhandigen? Dank u wel. dank u wel. Uh, ik heb ontzettend veel met vogels. Dus ik ben heel graag bereid tot het uh, gesprek. Hoe we dat met elkaar, hoe we weer perspectief kunnen bieden. Maar wel met een, ja, een nieuwe, ja, budgetaire realiteit. Dat is de andere kant van de medaille. Uh, ja, eigenlijk belooft u nog niks, hè? In ieder geval niet meer geld, begrijp ik. Nee, maar het is wel heel belangrijk dat we laat zeggen, in de fase terechtkomen. Dat we kijken wat er allemaal mogelijk is, hoe we misschien ook dingen nog kunnen verruimen. Hoe we ja, botje bij botje willen leggen, centrale overheid, provincies, particuliere organisaties. U bent een vogeliever, hoor ik net, maar u heeft ook een groen hart volgens mij, hè? Hoe bedoelt u een groen hart? U bent nogal in het nieuws vandaag. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Subsidie voor natuurontwikkeling. Ja, ja, fantastisch. We hebben in 2005, 2006 een aanvraag ingediend om op 10 hectare landbouwgrond... wat binnen de ecologische hoofdstructuur ligt, om daar particuliere natuurontwikkeling te plegen. Dus voorheen was het gewoon strak recht toerecht aan productielandschap. En als je er nu komt, dan zie je al de eerste contouren van een van natuurgebied. En dan kan je je zo wel voorstellen wat er dan gebeurt, hoe je dan even in beeld bent rond zoiets. Dat dat onvoorstelbaar veel pijn doet. Juist omdat het uit enthousiasme destijds is begonnen. Maar doet het ook niet pijn voor u dan als u inderdaad zo'n groene hart hebt om zoveel te moeten snijden in de natuursubsidies? Nou dat is ook niet makkelijk en ik vind ja. ook dat de opgave die we hebben echt heel fors is. Maar we gaan nu niet meer bij de pakken neerzitten, we kijken vooruit en kijken wat we van kunnen maken. Daar ben ik ontzettend voor gemotiveerd. Want het idee van dat er hier een soort van uh, kille saneerder op dat ministerie voor natuur bezig is... Wat trekt u zich persoonlijk aan? Houd op. Het duo Sans Souci speelde werk van de Duitse componist Christophe Willibald. Wij zijn zo direct terug na uh, Nieuws en Ster, dat gelezen wordt door Dick de Hark. Met onder andere de Fenolijn die dit weekend tien jaar bestaat. Tot zo.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 Het is bijna drie minuten over half negen. Het is tijd voor onze columnist. Het zijn er eigenlijk maar enkelen die op zondag om zeven uur hun bed uitkomen om hier live hun column te lezen. Bas Haring doet dat altijd. En als het zo uitkomt, de man die komend jaar iedere maand een column zal verzorgen te weten. Kees Moelleker. Bioloog, eendeman, conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... winnaar van de Ig Nobelprijs en komend jaar onze maandelijkse columnist. Hier is de februari-editie van Uit de Koker van Kees. Dode vogels. Terwijl overal ter wereld melding gedaan werd van vogels... die massaal dood uit de lucht vielen... leek Nederland aan deze mysterieuze vogelsterfte te zijn ontkomen... Ik wilde eigenlijk ook niets meer zeggen of schrijven... over de zwaar overtrokken berichtgeving... dat een paar duizend dode spreven het einde der tijden zou betekenen. En toen? Halleluja. Net toen de hype leek overgewaaid, verscheen afgelopen dinsdag het bericht... dat er in Groningen dode vogels uit de lucht waren gevallen. De bron van het nieuws staat op internet. Een filmpje waarop te zien is dat de Marktstraat bezaaid ligt... met een stuk of wat dode vogels... terwijl er links en rechts... Nog een paar op het plaveisel kwakken. Voorbijgangers staan verbaasd stil en degene die het filmpje zo te zien met zijn mobiele telefoon had gemaakt roept. Ieuw, ieuw, wat is dit? Ik rook onraad toen er op een dode vogel werd ingezoomd. Het was een merel. Merels leven niet in groepen en vallen ook niet gezamenlijk dood uit de lucht. Het nieuws bleek een hoax te zijn. Het filmpje was knap in elkaar gefotoshopt door Gizo Spijkerman... en één slimme tweet van Bram Willemsen deed de rest. Het what-the-fuck-gebeurt-hier-dode-vogelfilmpje... verspreidde zich razendsnel over het internet. Een geslaagde grap waarvoor, ik zeg het er maar even bij... geen vogels moedwillig zijn gedood. Ook de volksgezondheid is niet in gevaar geweest. De dierenambulance leverde één diepgevoren merel... en computer graphics zorgde voor de speciale effecten. Als de Groningse creatieven het spreeuwen hadden laten regenen... dan was ik er zeker in getuind. De massale vogelregen tijdens Oudejaarsavond in Arkansas... die zoveel aandacht trok, betrof namelijk spreeuwen en in alle andere gevallen die volgden... was er ook sprake van vogels die in grote groepen slapen. De dood van deze vogels was overigens niets bijzonders. Ze vielen niet dood uit de lucht maar vlogen zich in paniek dood tegen daken en de grond. De ophef over deze incidentele sterfte van algemene vogels... is zwaar overdreven. Er zijn wereldwijd miljarden vogels. Een jaarlijkse sterfte van 50% is niet uitzonderlijk... en deert de populaties niet. Het zijn de dramatische doodsoorzaken die de aandacht trekken. Maar mensen en media zouden meer aandacht moeten hebben... voor sluipende processen die vogels echt bedreigen. Zoals ontbossing... Verdroging, landschapsversnippering en klimaatverandering. Denkt u daar maar eens aan als u dit voorjaar via de fenolijn hoort dat de bonte vliegenvangers weer te laat terug zijn uit Afrika om van de steeds vroeger optredende insectenpiek te profiteren. Ze gaan er niet dood van, maar hun broedsels mislukken. En dat is echt funest. Het razendsnelle twee oedel um am voor pianola van de Amerikaanse componist George Gershwin. Kees Moeilijker nu hier toch nog even zit. Uh, wij beginnen volgende week in Vroege Vogels met onze grote uh, verkiezing Rotbeesten. Uh, iedereen mag stemmen op zijn of haar uh, rotbeest. Beesten waar je een hekel aan hebt, maar waar toch vaak ook verschrikkelijk veel moois over te vertellen valt. Vrijdagavond uh, was dat nog even in De Wereld draai Door... Uh, om met uh, Voice of Holland en Idols te spreken. De lijnen zijn nu open. Iedereen kan stemmen op uh, rotbeesten op onze site. Maar nu jij hier toch zit, heb jij ook een rotbeest, Kees Moeilijker? Ik had, uh, ik had geen moeite om uh, te kiezen. En ik sluit mij helemaal aan bij mijn collega's Midas Dekkers en uh, Hans Dorrestein, de hond. Ik ben uh, ooit drie dagen postbode geweest. <coughs> ik heb uh, nog uh, de, een goed litteken van in mijn kuit zitten. En ik ben vreselijk allergisch voor die beesten... <coughs> Als ga ik maar in de buurt van een hond kom, dan uh, word ik Spaans benauwd. En, uh, en, uh, dus voor mij is de hond een, een dier, wat mij betreft, afgeschaft mag worden. De hond, ja. Niet ja. Veel, er zullen ook heel veel mensen zijn die nu thuis zich verslikken in hun in, in een bescheid met kaas. Hè? Ja, Want, uh, natuurlijk, alle mensen die, die uh, honden thuis hebben, moeten dat vooral zo laten. En, en ik, ik begrijp ook de, de blindegeleide hond, de, de sint Bernard die mensen uit de sneeuw uh, graaft. Fantastisch natuurlijk, ja. maar voor mij is toch een stemming. stemt op de is, hond... Nou, u, u kunt allemaal stemmen, de, de lijnen zijn open. Op onze site kunt u alles vinden. En volgende week pakken we groot uit over rotbeesten. U hoort de gelach op de achtergrond. Dat zijn heel veel bekende stemmen van de fenolijn, die wij straks allemaal aan u voor gaan, stemmen, gaan stellen. En Kees, eh, terwijl we verder gaan met het programma, wil ik jou wel vragen langzaam toch die kuit te ontbloten. Want wij willen toch nog wel even die, eh, die grote beet zien. Van die. Wat voor hond was het? Maar hij was een herder. Een herder. Nou, dat ja. gaan wij nog bekijken. Dus ik zou zeggen omhoog, die spijkerbroek. Um, wij gaan iets anders doen. De een ging naar de Noordpool en de ander naar de Zuidpool. Twee fotografen, Sacha de Boer, die we ook kennen als presentator van het NOS Journaal... en Raymond Rutting van de Volkskrant. Ze hebben hun foto's samengevoegd in een boek... en een tentoonstelling met de toepasselijke naam tegenpolen Vorige week zondagmiddag was de feestelijke opening van de reizende tentoonstelling op landgoed Zonnestraal in Hilversum. In een monumentaal gebouw van architect Duiker dat net gerestaureerd is. De buitenkant is prachtig, maar binnen is het nog niet verwarmd. Ruw beton, een geweldige plek voor een Pool-tentoonstelling. Weerman Erwin Krol, ook NOS Journaal, mocht de opening verrichten. Erwin Krol. Dankjewel. Het ijs van de Noordpool, dat is gemiddeld 1 tot 4 meter dik. Het ijs van Antarctica, van de Zuidpool, dat is gemiddeld 2 kilometer dik. En er zijn een heleboel plekken waar het 4, bijna 5 kilometer dik is, dat moet je je voorstellen, de mont Blanc, waar dan alleen maar van ijs. Deze tentoonstelling hangt hoe je het ook of keert samen met klimaatverandering. En ik weet dat als wij mensen als wat verantwoordelijker hadden gedragen voor onze leefomgeving... dan was die klimaatverandering niet zo erg geweest als nu het geval is. Het is een klimaatverandering waar rijken aan lijden in hun portemonnee... en armen in de verslechtering van hun leefomgeving. De tentoonstelling tegenwoordig geopend. In dat prachtige gebouw. Mooi is het hier, hè? Het is heel mooi. Het is aan de buitenkant helemaal gerestaureerd, maar binnen... Nog, uh, het is, nog is helemaal ruig. Uh, je ziet eigenlijk alleen maar beton. Nee. Het is net uh, de pol. Het is ook een beetje koud. Het is ook een beetje koud. Ja. <laughs> maar niet vergelijkbaar. Uh, nou, het voelt wel vertrouwd hier. Ja. Want op Antarctica, waar jij was, daar is het nog vele malen kouder. Ja, maar ik zat aan het einde van het zomerseizoen. Dus het uh, viel in principe mee. Maar de, wat je daar wel hebt, dat, uh, uh, dat is de harde wind. Dus die maakt het een stuk kouder. Als je hier op het affiche kijkt, dat hangt hier ook op een heleboel plekken. Dan zie je eigenlijk al verschillen. De ja, je foto's van Sascha. Verschil in stijl. Mensen? Uh, mensen. Ja, nou, Rimmel heeft ook mensen. Er zijn nog zo meer ja, mensen dan ik. Uiteindelijk he? Toeristen. Ja. Maar, ook, maar ook een heleboel penguins. Wat ja. voor soort is dat? Vraag je me wat? <laughs> ik heb het geweten. En door alle hectiek weet ik het niet meer nu. Het <laughs> <laughs> zijn geen Keispingwins, Maar nee. die waren er wel. Maar uh, deze waren redelijk benaderbaar. En uh, als je heel voorzichtig naar ze toesloopt... dan kon je heel dichtbij komen. En ik heb ook foto's... Zeg maar, dan, dan tikken ze op mijn lens met hun schavel. En dat Waarom dat ze Omdat dat? ze zichzelf zagen in mijn lens. In de spiegeling. In de spiegeling, ja. En dat ben je als pingwin op Antarctica niet gewend? Nou, blijkbaar als er nee. iemand dichtbij komt, dan gaan ze pikken. Zij dachten dat het een concurrent was of zo, waarschijnlijk. <laughs> ja. De natuur op de Noordpool, hoe was dat? Uh, heel wit. Er was eigenlijk geen... Te zien. Alleen ijs. Ik heb alleen ijs en sneeuw gezien. Geen ijsberen. Nee, nee, helaas eigenlijk. Ik had wel graag een ijsbeer willen zien, hoewel een paar Inuits tegen mij zeiden van, nou, ik geloof ook niet dat je dat toch graag wil zien, nee. want die zijn zo groot en zo gevaarlijk dat het beter is dat we die niet tegenkwamen. Maar ik ben wel een paar huskies tegengekomen. Dat zijn die sledehonden. Dat zijn die sledehonden. Ja, maar die zaten al, allemaal vast behalve één, en, en die kwam heel enthousiast op mij af. En ze moeten allemaal vastzitten, want het zijn hele gevaarlijke beesten. Dus loslopende huskies vond ik al helemaal eng. En, uh, maar door heel hard te roepen en te wijzen van iets te zeggen van op zouten nu <laughs> is hij toen Dat weggelopen. Verstaan ze niet, maar ze begrijpen het wel. Ze begrepen het, geloof ik, wel. Deze ene die, uh, ja, tenminste, had een geheugen van 20 seconden. Dus daarna kwam hij weer terug. Maar daarna werden we gered door een Canadese agent. Waarom wilden jullie eigenlijk naar die uiterste plekjes van de wereld toe? Ik ging erheen uh, om de klimaatverandering vast te leggen en te kijken hoe dat met de lokale bevolking gaat. Want we hebben het altijd over klimaatverandering en dat het dan bij ons, uh, hè, dat de zeespiegelstijging enzovoort. En ik wilde weten hoe is het nou eigenlijk voor die mensen zelf die daar wonen, wat merken die ervan. Verandering van het weer, uh, onbetrouwbaarheid van het weer vooral. Uh, het eerder smelten van het ijs zonder dat je dat aan de bovenkant ziet, waardoor het gevaarlijk is om eroverheen te reizen. En er waren dat, uh, vlak voordat wij er waren, waren er twee Inuitjagers verdronken met hun sneeuwscooter. Omdat ze geen niet door hadden dat het ijs nu al aan het smelten was aan de onderkant. Dus het is heel gevaarlijk. Wat zag je op de Zuidpool van het klimaat? Nou, ik, ik heb natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal, nee. dus ik, ben, ik was er voor de eerste dat ik er was. Maar ik uh, hoorde van de bioloog en geoloog aan boord, die uh, vertelde dat het toch minder ijsvorming was. En uh, dat, het, uh, dat ze uh, voorgaande jaren gewoon veel meer moeite hadden om ergens te komen door, de, door het ijs heen. En dat was nu eigenlijk meer brokjes ijs. Dus uh, volgens de geoloog en bioloog zagen ze wel verschil. Wat hoor ik eigenlijk op de achtergrond? Eh, dat heeft Remon gemaakt. Een, ja, dat zijn uh, Gaan ze er even naartoe ja, lopen dat, goed? Ja, okay. Door deze mooie... Blauw verlichte gangen, een beetje rook. Ja, dat is de mist die we tegenkwamen op de polen. En, uh, meegenomen. Hebben we meegenomen, ja. Nou, je hoort uh, de, de walvissen, de orka's. Even kijken. In deze ruimte... Het zijn foto's van Rimmel. Tel even deze foto. Mooie zon boven. Ja, ik zat op twee manieren in ja. deze reportage. Ik had een opdracht van de Volkskrant om toeristen te maken op Antarctica, wat, wat je doet. En natuurlijk de mooie, mooie beelden. Zijn die toeristen een probleem? Ja, nu nog niet. Uh, maar als daar straks 10.000 toeristen op Antarctica komen... Dan, dan, het, dan wordt het wel een probleem, maar nu nog niet. En mensen worden goed geïnstrueerd aan boord. Dus je mag niks achterlaten. Dat, uh, ja, er was echt een hele waslijst mee wat wel en niet mag. Wat was het mooiste moment? Ik denk wel dit moment waar we nu naar kijken. Die pingwing die daar staat, uh, met dat mooie licht erbij. Het was een heel mooie dag die dag. staat ook uh, op de cover van het boek. Het de cover van het boek. En uh, ik was bezig met fotograferen en ging steeds dichter bij de pingwing. En om, uit mijn linker ooghoek zag ik opeens een hele mooie grote roofvogel aankomen. En uh, ik zag met mijn linker ogenhoek ho het beeld in vliegen. En net op het moment dat hij... Uh, hij vloog zo'n mooi het beeld in bovenin. Met die zon zo de zon tegemoet. Het was helemaal perfect. Sascha, mag ik je nog even losrukken van, ja, uh, van de fans? Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Prachtige foto's. Dankjewel. En een goed doel. En een goed doel, ja. Dat, uh... is dat een goed doel naar nou, iets in India? Dat moet je uitleggen. Uh, ja, dat klinkt heel ver weg uh, van de Polen. Maar uiteindelijk blijkt het nogal rechtstreeks met elkaar te maken te hebben. Rimmel heeft een stichting, die Art of News, waarin hij altijd iets goeds terug wil doen voor de nieuwsfotografie die hij uh, doet. En toen hij vertelde dat hij inderdaad voor dit project ook graag wilde dat de opbrengst, uh, veiling van de foto's, uh, het boekje, de lezingen die we geven in het land, dat de opbrengst daarvan naar een goed doel gaat. En dat worden kleine gasinstallaties ja, zijn, of van uh, koeienpoep in ja, India. Ja, het zijn, zijn koeienpoep-oventjes of gasvernuisjes. Ja. Ja, en dan komt er dus geen CO2-uitstoot meer. Die mensen daar, die leven dan ook een stuk gezonder. Van hun koeien wordt de poep vergast. Uh, ze mogen zelf hun uh, koeienpoep, als je dat in een grote put roert, of een put, een bak van 1 uh, bij één is ongeveer, met water, uh, dan wordt dat methaangas wat vrijkomt, wordt opgevangen. En daar kunnen ze een aantal uur van koken per dag. Dus dat is gewoon gratis gas. En ze hoeven niet meer hout te sprokkelen. Dus je, steekt, je doet gewoon je gasfornuis aan zoals wij dat doen. En je kunt een lekkere curry koken. Ik heb horen zeggen dat er als het project van jullie echt een groot succes wordt... ...400 van die oventjes gemaakt kunnen worden. Ja. Zou dat niet geweldig zijn? Ik heb nu al iemand die zei van ik wil een foto van je kopen. Dus dat, ja. het gaat nu al goed. Een boekje kan je kopen, je kan naar de expositie kopen. toe, naar lezingen. Ja. Hoeveel kost zo'n foto? Zo'n hele mooie? Ik durf daar nu nog geen uitspraken over te doen. Zo veel mogelijk. Zo veel mogelijk. Ja. Een mooie tentoonstelling en een mooi boek, allebei met de titel Tegen Polen. En omdat het goede doel van die overtjes erg sympathiek is, hebben we een kleine veiling bedacht. Ik heb hier een exemplaar van het boek, gesigneerd door Sascha de Boer en door Raymond Rutting. Prachtig boekje en uh, dat gaat naar de hoogste bieder. De opbrengst is voor het mestoventjesproject in India. Uw geld wordt goed besteed. De minimuminzet is 50 euro en dat is het eerste bod van Vroege Vogels zelf. 50 euro dus, boven, daarboven mag u bieden. Kijk voor meer informatie op vroegevogels.vara.nl of stuur uw bot naar Postbus 175-1200AD in Hilversum. Pablo Sainz Villegas speelde garotin van Joaquín Turina. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, de natuurkalender. De fenolijn. Vandaag bestaat het antwoordapparaat van de natuurkalender. Tien jaar en dat is reden voor een feestje. Straks hoort u ze live. De vaste bellers van de fenolijn zitten hier al om me heen te glimmen. Eentje heeft ze meegenomen. Oh, twee zelfs. Dat wordt nog wat. U weet het. 035-6711-338. Maar eerst de meldingen van deze week. Hallo, streek met uh, Afke Koppelund van Harte uit uh, Amstelveen. En op zaterdag uh, zagen we een uh, zwart kopje in de tuin... die zich eerlijk te goed deed aan een, uh, aan een appel. Ian Bal. Ik reed smiddags naar huis. Wat zag ik tot mijn grote verwondering? De eerste vlucht... Met kievieten. De lente komt er weer aan. Hallo hier, Ogeert RZ Emmerwoord. Alle jaren ken ik het bijzondere Noorse winterjuffertje in het Kuinenbos. Maar zag deze juffer pas vanaf maart tot november, maar nooit midden in de winter. Gisteren is het al eindelijk mij gelukt om een overwinteringsplek die ik afgelopen jaar heb gevonden, er eentje te vinden. Met Marjolein Boekhoven. Op vrijdag heb ik om half twaalf in de tuin van mijn fluitleeres... De eerste bloeiende kleine gele narcissen gezien. Hallo, met Jan Gijsbert uit Amerika. Ik wilde even melden dat ik afgelopen zondag de eerste wesp gezien heb. Het zou wel een koningin geweest zijn. Ik heb haar de vrijheid gegeven. Ze zat in het gebouw van Omroep Rijndonk in Horst. De lente komt eraan. Dag met Mirjam Wiskerke uit Oude Landen. De eerste dodaars is verschenen in de kreek en dat is toch wel wat vroeger dan andere jaren ik denk dat het een jong is aan het verenpakje te zien bovendien is hij alleen dit is in ieder geval een goed teken met Nijl in hoofddorp. donderdag had ik een boomklevertje op mijn balkon nou weet ik niet of dat uh, zo bijzonder is maar uh, ik heb uiteraard geen boom op mijn balkon en hij speelde dus muurklevertje Dag, met Hans ga ik naar Ik zit op de bank en kijk naar buiten. En als ik door het raam naar buiten kijk, valt er licht op het raam. En wat zit er? Een vlinder. En als ik op een gegeven moment naar buiten ga om te bekijken wat voor vlinder... blijkt het een wintervlinder te zijn. En als ik dan even op hem adem, dan is het net alsof hij bevriest. Hele kleine, bijna poedersuikerachtige druppeltjes komen er op de vlinder te zitten. Het is een prachtig gezicht. En... Ja, het is een wintervlinder, maar het geeft ook wel een klein beetje het gevoel van voorjaar. Dit is Rob de Winter van het museum in Den Haag. Het kraaiennest naast het museum aan de President Kennedylaan is weer bezet. Het vaste paar is al een paar dagen druk bezig met de renovatie. Vorig jaar begonnen ze pas op 19 maart, maar toen was de winterse kou nog maar net verdwenen. Goedemorgen, Jeanette Essink uit Koekangen. Ik heb vandaag een bijzondere waarneming. Het is namelijk zo dat je bij het herkennen van vogels ze vaak eerder hoort dan ziet. Maar vandaag is het anders. Ik heb een primeur omdat ik oog in oog kom te staan met enkele vroege vogels... ...die ik tot nu toe hoofdzakelijk herken aan hun geluid. Ze behoren tot de grote familie van de natuurkalender. Opvallend, vandaag allemaal mannetjes. Ze zullen zingen zoals ze gebekt zijn. En dat laten ze hier vast vol enthousiasme aan ons horen. Dag! Dat was het menuet uit de Symfonie in groot van de Oostenrijkse componist Ignace Jozef Pleijol. Wij zijn zo terug na negen uh, uur. Eerst gaan we luisteren naar Ster en Nieuws. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis.